In de Sint-Jan in den Bosch hebben ongeveer 800 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond... voor de slachtoffers van de aanslagen in Noorwegen. Een Nederlandse geestelijke de dienst samen met de dominee van de Noorse kerk in Rotterdam. Tijdens de viering werd een speciaal gecomponeerd lied gezongen. De nabestaanden van de slachtoffers in Noorwegen krijgen dit lied toegestuurd, zegt de componist.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 Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent. Vannacht een bijzondere zomereditie van Casa Luna... want u kunt nog eens luisteren naar het bijna twee uur durende gesprek... dat Lex Bolmeier op 27 januari van dit jaar had... met acteur Bram van der Vlucht. Op die 27 januari, de dag van de Nooit meer Auschwitz-lezing... sprak Bram van der Vlucht in Casa Luna... voor één keer over de geschiedenis van zijn familie in de oorlog. Nu het vervolg van dat gesprek. Lex Bolmeier praat met... Bram van der Vlucht. Ja, en hoe doe je dat? Als het in één keer allemaal moet komen, dat gaat dan toch met, met golven, zou ik zeggen. Um, en we zullen misschien nog wel terugkomen op dingen die eerder gezegd zijn... en dan weer daarmee doorgaan. Zoals ik me net, Bram, realiseerde, dat jij kreeg die Louis Door. de hoogste toneelonderscheiding voor um, een mannelijk acteur in Nederland... voor de rol in Kopenhagen. Er staat een Joodse <lacht> wetenschapper tegenover een Duitse wetenschapper. Ja. En dan hebben ze het over de rol die je kunt spelen in de geschiedenis. Ja, ja. Goed, fout, grijs. En, uh, wat ja. heb je gedaan voor de mensheid? Ja, is... Nu realiseer ik me pas oh, ja. hoe ongelooflijk... verknoopt dat dan dus ook is met jou... Ja. als je het nou over hebt als figuur... Die, die, ja. die, die, die, waarvan ja, je onmogelijk kunt zeggen dat het of één ding was of een ander ding. Hoe verknoopt die rol dus ook met jouw persoonlijke geschiedenis? Ja, dit is, dit is ik, ik, ik heb voor vaker uh, uh, uh, rollen gespeeld die gebaseerd waren op, uh, op uh, historische figuren. Uh, ik heb ook een Duitse dirigent gespeeld, Wilhelm Voortwengeler... die ook uh, ja. vergelijkbaar is met Mengelberg, zou ik maar zeggen. Wat, uh, wat zijn, uh, Muziek maken, desnoods met de naties en voor de naties. Precies. Maar deze Niels Boer, een Jood... Uh, Heisenberg werkt voor de nazi's. Werkt hij wel of werkt hij niet? Saboteert hij? Dat weten we allemaal niet. Ja, Dat uh, uh, ja, is weinig, heb, hebben wij spreken, toch? Nou, nou, ja, maar goed. Nou, neem maar, vooruit, neem maar, en zeker, de, de vraag die je daarover... Is de godvader van de kernfysica? Ja? Heeft op een gegeven moment... Misschien wel met hulp van Heisenberg... Is hij uh, via Zweden in Amerika terechtgekomen? En heeft aan het Manhattan-project meegewerkt waar de bommen op Hiroshima en Nagasaki zijn ja. gemaakt en gegooid. Nou, gemaakt en onder hun verantwoordelijkheid ja. ook gegooid. De jood Boer, de godfather van de kernfysica... Uh, heeft geen schone handen. Ja. Het enige wat we verder weten is dat de Duitsers in mei 1945... geen atoomwapens hadden. Die hadden ze niet. Heisenberg heeft dat misschien wel gesaboteerd. Heisenberg heeft in elk geval geen vuile mm. handen. En dat was wel iemand die... Hij was geen lid van de partij, dat is bekend. Maar hij stond aan die kant. En Boor stond altijd aan mm. de andere kant. En het is inderdaad over goed en kwaad dat zijn. Het is zo'n ongelooflijk prachtig stuk. Mm. Met zulke schitterende rollen. Dat, uh, Heb ja, je dat overigens binnen de, de, um, de groep waar je dat speelt, in Den Haag... Heb je dat gedeeld, jouw eigen, uh, je persoonlijke geschiedenis, toen wel? Ja. Daar ja. gaat het dan wel over? Dat het dan wel... Ja, dat heb ik... Heb ik ja, ja, dat, dat, dat in, de, in de kleine kring, ja, zeker. Hm. Ja, ja, dat wel. Natuurlijk, dat komt, komt te sprake, ja. Maar zeker. dat is ook allemaal, allemaal het punt niet. Dat ja. is, daar word je Gep. niet... Uh, het, het lekt ook verder niet uit. Ja, ja. Het zijn vrienden. Nee, maar ja, nee, maar dat vind ik, vind ik verder geen punt. Is het ooit mogelijk schone handen te hebben? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Alleen de ene keer is het, uh, is het ingrijpender dan de andere keer. Ik bedoel. Uh, je kunt ook zeggen: Van ik, ik doe dit werk. Om, dat vind ik eigenlijk niet helemaal kosher om het op een nette manier te zeggen. Maar ik verdien er een hoop geld mee. Maar dat heeft er verder nog niet zo erg veel consequenties. Behalve dat je zegt: Van ik had het misschien niet moeten doen. Maar verder vallen verder geen doden of andere mensen. Andere, andere narigheid. Maar. Uh... In de oorlog, ik heb wel heel, heel vaak gezegd in, in de jaren na de oorlog... van wat ben ik blij dat ik in de oorlog niet heb hoeven kiezen. Want ik was daar te jong voor. En ik stond natuurlijk aan de goede kant. Ja. Uh, maar ik was tussen, vijf, tuss, ja, tussen zes en elf in de oorlog. Dus ik hoefde niet te kiezen. En Mijn vader zat in het verzet en mijn moeder was joods en gearresteerd en dood. Dus ik was... Uh, mee, maar ik weet wel dat wij na de oorlog op school... Het, toch neerkeken op, uh, op uh, vriendjes en vriendinnetjes die van de ouders fout waren geweest. Dat is heel slecht van ons, maar dat deden we natuurlijk wel. Doe je dat nog steeds? Nee, dat doe ik nog niet meer. Nee, dat, doe ik, nee, dat kan ik echt niet meer. Dat, nee, dat kan je dat mee. niet meer. Nee? nee, dat kan ik echt niet meer. Maar dat is. Dat is, maar dat is je, kunt, je kunt mensen die een Duitse nationaliteit hebben en die mm. uh, nu leven, niet verwijten dat uh, ze afstammen misschien van nazi's. Dat uh, dat dat kan niet. Dat kan niet. We doen het wel graag, dat soort lekker zwelgen in dat soort vooroordelen. Dat doen we altijd met iedereen. We maken Belgen moppen, we maken Marokkanen moppen, we maken homo moppen. En de homo's maken hetero. We doen dat allemaal, allemaal leuk, leuk. En, en, en hey, ik, ga niet naar, ik rij niet in een Mercedes, ben jij gek? Zeg. Nee, nee. Maar als je dus uh, gewoon nadenkt. Is, uh, nee, het is onzin om de Duitsers om te zeggen: van ik ga niet naar Duitsland, want ze hebben mijn moeder vermoord. Dat, is natuurlijk, dat, dat gaat ja. niet. Dat gaat natuurlijk niet. Dat is ook niet zo. Dan, dan, dan zijn er al genoeg mensen die zeggen: van... Nou, die Hollanders waren ook geen liefertjes. Dus. Dat, dat is ook waar. Dus ook generaliseren gaat dus helemaal niet. Je moeder was vermoord in Auschwitz, je grootmoeder in Sobibor. Jij ging het ja. leven in. Je werd acteur. En, Uiteindelijk, uh, ja. Maar dan begint er toch ook eigenlijk een tweede geschiedenis. Hè? Dat is dan toch geschiedenis van het spoor dat je volgt, dat je wel het spoor terug. Dat komt dan veel later. En eigenlijk is dat misschien wel het verhaal dat we nu in dit tweede uur van, uh, van deze uitzending moeten vertellen. Dan komt er toch op een gegeven moment de behoefte om te gaan zoeken. Ja. En het verhaal wel te willen weten, te moeten weten. Ja, nou ja, uh, ja. Uh, mijn vader ging in 1965 dood. Toen was hij uh, zestig. En uh, mijn, mijn tweede moeder, uh, die heeft tot 1991 geleefd. En uh, daar vroeg ik wel eens wat aan. Maar zei ze, ah, daar sprak die oude niet over. Maar uh, misschien was het ook in dat maar beter. Want zij leefde ook in de meubels en het vleugel en de schilderijen van... van de eerste vrouw van mijn vader. En dus misschien was het maar beter om daar niet te veel aandacht aan te besteden. Want het was toch een weer een nieuw gezin. En zij moest voor ons zorgen. Dus daar werd gewoon... Dat... Je ging door, toch? Je ging door. Je en mijn vrouw die zei op een gegeven moment... Die mensen zijn dus doodgezwegen. Ja. Ik zei, nou, is dat niet een beetje overdreven? Nou, maar dat was in feite dus wel zo. En dat is wat Presser al geschreven heeft. Van als we... Uh, ze vergeten, dan gaan ze twee keer dood. Ja. Dat hoef ik niet uit te leggen, he? Ik denk ook aan Liebeskind, die vandaag zegt... hoe, hoe luisteren je naar de stemmen uit het, het, het verleden... Naar de stemmen die dat vandaag in de Nooit meer dus onze als, onze je, als je ze niet, niet herinnert, dan maak je ze weer dood. En wat weet je dan, vroeg ze, en, mijn vrouw. En, en, en, en, en, en toen ben ik gaan zoeken. Ze brak door je weerstand heen, eigenlijk. Ja, ja, ik, ja. Nou ja. ja, ze gaf mij, ze gaf mij een, een hand, zou ik maar zeggen, een, een richting. En, uh, en toen was het 1987. En toen uh, ben ik uh, naar het. Uh... Ik, wist, ik wist niet veel meer dan dat, ze, dan dat ik de verhalen had dat ze terug was gekomen uit Auschwitz. En ik wist wel dat dat in dat boek van Wein... Dat had ik gelezen: dat het in het boek van Weinrep stond. Ik wist ook merkwaardigerwijs, of dat wist ik misschien pas later... dat uh, er waren veel ingezonde brieven in de krant... over wijnrep, regelmatig. En er was een mevrouw, een Joodse mevrouw... die altijd maar kritiek bij ingezonde brieven schreef in de Telegraaf. En ze heette Henriette Boas... En die, uh, die, die, dat was een, een wijnrephaatster. En die schreef ook van... zie je wel dat wijnrep een oplichter en een leugenaar is? Want in dit boek staat op bladzijde 1500 zoveel... dat er een mevrouw is teruggekeerd uit Auschwitz naar Scheveningen. Nou, dat is natuurlijk het grootste bewijs dat die man liegt. Want dat is nooit gebeurd. En toen dacht ik van... jawel, dat is wel gebeurd. Dus dan krijg je... En toen ben ik in 87 ben ik naar het uh, Riot gegaan. Dat was mevrouw Gerritsen en ik heb een beetje verteld over... en toen zei ze, maar weet je dat dan niet? Ik zei, wat weet ik dan niet? Nou, er is dus een onderzoek gedaan door Van der Leeuw en Gil T. Vet... in opdracht van het parlement naar die boeken... die Renate Rubenstein en, uh, en Aad Nuis hebben geschreven... Uh, ter verdediging van wijnrep. En dat onderzoek is in 1974 uitgekomen... Hier zijn twee dikke boeken. Neem haar mee naar huis. Dat is het wijnreprapport. Waarin, zoals ik al eerder heb gezegd. met wijnrep de vloer werd aangeveegd. Maar daar staan dus dingen in. Want ik heb je verteld: mijn moeder is dus door Koch. laat maar voor wat het is. uit Auschwitz gehaald. omdat die omgekocht is door mijn vader. Door Koch en mevrouw Fay. weer teruggebracht naar Auschwitz. En zowel die Koch als die Fay, als mijn vader, zijn kort na de oorlog... door, ik weet niet, die Raad voor Bijzondere Rechtspleging heette dat, geloof ik... of ik weet niet precies hoe dat heette, verhoord. Die verhoren uit 546 staan in dat rapport. Sterker nog, ze zijn nog een keer naar Duitsland gegaan... om Koch en Fay in 1973 weer te gaan verhoren. Die leefden toen nog. En ook daar hebben Koch en Fay dingen gezegd over de reis van mijn moeder, heen en weer reis, die in dat rapport staan. Mm. Dat rapport was dus in 1974 uitgekomen en in 1987 kreeg ik dat in handen van mevrouw Gerritsen van het Riot. En ik had er nog nooit van gehoord. En daar staan dan dingen in, dat ze dus teruggingen naar Auschwitz, met z'n drieën in een coupé, dat kocht. Dat ze moesten overstappen en dat mijn, vrouw toen, mijn, mijn moeder toen heeft gezegd tegen mevrouw van Kan ik hier niet vluchten? Dat heeft mevrouw schrijft zij zelf, haar maar afgeraden, want dat zou niet goed aflopen. Mevrouw Fey vertelt dat mijn moeder alsmaar heeft verteld over haar twee zoontjes, hoe zou dat met ze gaan? Vrouw, koch schrijft in het Duits: Die Judin had die ganse reizen gewaind. Ja, dat staat daar. Dat soort details... Dan kom je wel heel dichtbij als het lot ik, van je moeder. Juist. Als ik vrijkom, zegt ze tegen mevrouw Fay... Na de oorlog draag ik nooit meer streepjes. Staat daar dat soort vervelende leuke details. En dan denk ik op een gegeven moment, stenen voor, Ik ben mijn moeder. Ik ben gearresteerd. Ik zit in Vught. Dat is een beetje in de oorlogssituatie is dat niet normaal, maar dat is dat soort dingen gebeuren. Dat is niet fijn, maar dat is na jezelf. Maar dat soort dingen gebeuren. En dan word je getransporteerd naar het oosten. Dat is heel erg. En een week later word je teruggehaald. Dan, dan longt de vrijheid. En dan drie weken Scheveningen. En wat daar is gebeurd, dat weet ik allemaal niet. Dan word je uit die cel gehaald en weer op de trein gezet. Naar een plek die je al gezien hebt. Ja, die Judin had die ganze reizen ja. Ik, dat, dat zijn dingen waar je dan in 1987 ineens achterkomt. Dan moet je dat toch ook echt, echt. Dat daar misschien wel heel dat erg. Is, dat moet je heel erg aangegrepen Dat alleen. is vreselijk. De dat details, juist. Vreselijk. De kleine vreselijk. dingen. Ja. Vreselijk. Maar is het, is het vreselijk? Ja, alleen maar vreselijk. Ik, ik weet niet meer een ander woord. Nee, het, ja, nee. het is onverdraaglijk, maar het is. Maar ja. Het is. Uh, ja. Het, is uh, het, he, het heeft iets te maken met iemand die. iets uh, uh, uh, zegt van. Uh, uh, ik, uh, nou, iemand die heel kwaad wordt over een onrecht wat honderdduizend jaar geleden gebeurd is. en daar, uh, tegen ageert. en dan zegt iemand anders van. ja, maar dus honderdduizend jaar geleden. Zeg ik, ja, maar ik hoor het vandaag pas. Ja. Dus. Nee, maar waar het gaat, is dat dat zo erg is, dat, dat je dan vanaf dat moment zegt... Ik moet, ik, het moet verteld worden, ja. het moet mijn kinderen, iedereen... en we hebben er steeds over gepraat. En dan komt er op een gegeven moment, het moment... Uh, 2005, januari, gaan ze voor het eerst de 102.000 namen lezen. Dus het Auschwitz-comité organiseert dat alle... Namen van alle Joden die vermoord zijn, achter elkaar genoemd worden. Daar doen wij vier dagen en vier nachten over. Ja? Als je ze allemaal alle 100, 2000 noemt. Maar dat hebben wij dus. Mijn vrouw, een van mijn kinderen en ik hebben daar dus. En iedereen die zich opgaf gaat tien minuten namen lezen. Januari 2005. Nou, het ergste blijkt al dat als je tien minuten namen leest... het zijn heel veel namen, het zijn allemaal dezelfde namen. Ik heb een hele lijst van Lochems en Lomannen gehad. En, en Irma die kreeg een hele lijst Lopes met de variatie Cadozo en Diaz. En, en begrijp je, het, hele, hele, hele families, tientallen uitgeroeid. En, uh, en toen kwam ik in contact met het alsjeblieft-comité... en toen hebben we gezegd van, weet je wat... Die reis naar de concentratiekampen, die ze elk jaar aan maken. De Polenreis van het Auschwitz-comité in oktober, november. Daar gaan we met het hele gezin naartoe. Dus met met het nieuwe gezin, dus met, met de drie jongste kinderen. En toen zijn we daar in, in uh, oktober 2005. Hebben we die Polenreis meegemaakt. En uh, ja. En dan. Uh, dan wordt het ook heel erg. Uh, heel erg concreet. En, uh, bij Auschwitz kan je je eigenlijk niet zoveel voorstellen. Dat is heel raar. Tenminste wel, maar ja, het is, het is zo onwezenlijk. Maar Sobibor, het is er niet meer. Ik bedoel, je kunt je in Auschwitz niet voorstellen. als je daar tussen die gebouwen loopt. hoe, hoe dat in die tijd geweest moet zijn. Je kunt wel. Maar een fantasie schiet tekort. En Sobibor schiet de fantasie ook tekort. behalve dat daar helemaal niks meer is. behalve een grote ronde as. Heuvel. Dat is het monument. En als je wel eens een kacheltje gebrand hebt... en je weet hoe weinig as er van een hele kachel overblijft. En daar is dus een asheuvel. Die zo gigantisch is. En daar lopen wij dan de mensen van die reis... als eerbetoon drie keer omheen en rituelen. En dan, dan nou, dat zegt... Uh... En Sobibor We was... Dus Eigenlijk nog veel erger dan Auschwitz. Dat was dus dezelfde dag dood, want er is geen, was geen capaciteit voor Joden. Ben je gek, zeg. Mm. En er gingen dus dertien transporten naar Sobibor in 1943... omdat de ovens in Auschwitz in de revisie waren. Ja, die werden wel eens een keer moeten schoongemaakt worden. En, en, en, daarom gingen er dertien transporten naar een kamp in Polen... waar dus uh, helemaal geen capaciteit is. En daar was mijn grootmoeder en haar zusjes waren erbij. Dit is dan, uh, even niet Mozart, Nee, maar toch ook mooi... <laughs> wat zeg ik, dit is Brahms, Johannes Brahms. Een kleinet quintet tweede deel gespeeld op jouw uitdrukkelijke verzoek... Uh, Bram van der Vlucht, door het Amadeus-kwartet... samen met de clarinetist Karel Leister... die volgens mij binnenkort in Nederland gaat spelen. Ik zag iets aangekondigd met een... Dat het, -kort. het bestaat niet meer. Nee, maar Luister nog wel. Die bedoel ik, dat die oh. binnenkort in Nederland is. Dus ik oh. zag in een ooghoek ergens een aankondiging. Maar ik kan even niet uh, produceren waar of wat precies. Um, dit, dit, dit vind jij mooi. Ja, zo. Daar vatten we het mee samen. Ja. Nou ja, weet je, muziek uh, speelt een enorme rol en je zult het natuurlijk zelf ook wel weten. Uh, waarom vind je muziek mooi? Vaak omdat je het herkent, omdat het iets met je, dat je het eerder hebt gehoord. Het is natuurlijk ook een ander soort muziek wat je nog nooit hebt gehoord, wat je dan opwindend vindt. Maar dit heeft, uh, is muziek geweest bij een toneelstuk. Waar ik in gespeeld heb. En toen heb ik het voor het eerst leren kennen. En toen dacht ik van: ho, is dat mooie muziek? En sindsdien is het Kleine quintet van Brahms een van mijn favoriete stukken. Ja, ja. En uh, het is een uh, paar jaar geleden ook gespeeld door een uh, quintet. waar mijn dochter de eerste vioolens speelde. Uh, bij. Uh, geleden van de crematie van een van mijn beste vrienden. En uh, ja, dit vind ik mooi. Ja, ja dat kleeft ook. Ja, Samengevat. Ja. Nou ja, goed. <coughs> het is ook zo. Dat instrument dat, dat van de clarinetten kan, dat vind ik altijd zo geweldig. Het kan en janken, en lachen. Ik soms bijna tegelijk lijkt het me. En dan die muziek van Braams, die altijd over... Maar, maar, maar, maar, dat kan lachen en janken, maar daarom zit het ook in de Kletchmer-muziek, die ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want dit is, uh, dat is uh, jiddische uh, muziek. Het ja. kan zo lekker omslaan, ja. maar van het een en het ja. ander. Ja. Ja, ja. en, en, en dan in Braams, dat is altijd toch muziek van een soort gebroken verlangen. Dat vind ik ongelooflijk weemoedig. Muziek van een gebroken verlangen, ja, mooi. Ja, ja. Ja, ja. Brahms kan zulke mooie melodieën schrijven. Ja, maar er zit altijd verlangen in die weemoedig is. Dat bedoel ja. ik met gebroken verlangen. Ja, je hebt gelijk. Mooi geformuleerd. Dat is waar. Hè? Dat is waar. Hè? Het is ook een dag van herdenken. Hè? Mag, ja. ik daar, mag ik even dat even... Want wat herdenken... Dat doe je iedere dag soms. Wel, jij denkt aan mensen en je denkt meer of je denkt minder aan mensen. Je vergeet het wel eens, je bent met andere dingen bezig. Maar het denken heeft heel vaak uh, een ritueel. 4 mei, twee minuten, dat is ritueel. En op die mo momenten ben je stil. En soms lukt het je dan om aan die mensen te denken... aan wie je wil denken, soms lukt dat helemaal niet. Maar het is een ritueel. En het, en het mooie vind ik dat binnen die rituelen... Uh, ze, uh, ze worden nu iedere vijf jaar 102.000 namen gelezen. Ritueel. Elke zondag na 27 januari is de herdenking bij het monument in het Wertheimpark. Het, het, het dat, uh, Nooit meer Auschwitz-monument. Dat zijn rituelen die uh, ja, georganiseerd zijn, groot zijn. En het heeft uh, ontzettend veel waarde als je daar je eigen kleine rituelen in past... Uh, Irma die legt op die zondag altijd op dat monument... een tuiltje sneeuwklokjes uit onze tuin. Daar, dus al die enorme kranten en bloemen ligt er altijd die, die vijf sneeuwklokjes. Dat is dan. Uh, op 4 mei lopen wij in de tuin en plukken bloemen... en zetten die dan bij de portretten van de dames... waar ik het de hele avond al over heb gehad. Ja. Uh, het, zijn de, het zijn de kleine rituelen die, uh, die dat herdenken meer inhoud geven, is dat het uh, ja, die het uh, concreet maken, zal ja. ik maar zeggen. Niet uh, van aanwezigheid. Ja, of concreet. Kijk, bijvoorbeeld, ik, ik zei mijn moeder, we hebben schilderijen van mijn moeder en dat hangt boven de vleugel, zoals het in mijn ouderlijk huis ook boven de vleugel. Een portret van je moeder? Van mijn eigen, een, heel, een geschilderd portret van ja. mijn moeder toen ze als, als kind. Ja. En uh, mijn moeder heet voor de kinderen oma Ellen. En toen mijn zoon Floris nog uh, als, als kind pianoles had... dan speelden wij we wel samen aan de piano en, en, en katermijn dingen. En dan iedere keer als we gespeeld hadden, dan ging de piano dicht... en zeiden we, dag oma Ellen, dat is een ritueel. Hm. Ja, verder hebben ze oma Ellen natuurlijk geen verste uh, verte, verte uh, niet uh, gekend. Zoals ze mijn vader ook niet hebben gekend, want hij was in 1965 dood. Ja. Maar toen ik je net vroeg, van, was dat het enige wat je voelde dat het verschrikkelijk was? Die details over de, ja. de laatste reis van je moeder. Ja. Kijk, Het gaat over, over vandaag ook over nooit meer Auschwitz. Ja. Om nooit meer Auschwitz um, uh, te laten gebeuren, moet je terug. Moet je het je juist herinneren. Dat is, vind ik wezenlijk hè, ambigu. Je wil vergeten, maar dat mag niet nee. om het nooit meer te kunnen laten gebeuren. Ja, maar dus dus niet op... dat het helpt hoor, maar het, nee, maar maar het goed. moet toch? Nee, maar en daarom vroeg ik, dacht ik ook, van op het moment dat je dus, je wil dus de stemmen uit het verleden laten klinken, die ja. levens opnieuw oproepen. Ja. Dus op het moment dat jij heel dicht op het spoor van je moeder zit, ja. bijna heel dichtbij komt, ja. dan. Zit daar dan op zo'n moment niet ook iets... en dat voel je misschien niet... maar dat vraag ik het wel nu met zoveel jaar uh, na dato... toch met terugweging. Zit er dan ook iets goeds in dat je, dat je dan zo dichtbij alsnog bent gekomen bij haar? Ja, het is heel goed dat ik dankzij mijn vrouw daar uh, ja. zo dichtbij ben gekomen. Ja, dat ik veel meer daarvan weet. Natuurlijk, dat is louterend. Dat is raar. Maar natuurlijk... het is, uh, het is, het is niet goed van... ja, ik weet niet, wat er, ik weet niet hoe ze dood. Ik weet dat niet. Ik weet niet. Laten we gaan. Nee, het is heel goed dat ik het weet... en dat ik in staat ben... om dat over te dragen. Ik heb wel eens gezegd... zoals heleboel mensen het hebben gezegd... ik ben natuurlijk uh, niet anders dan een brug tussen vroeger en later. Ik moet mijn kinderen, ik moet de geschiedenis doorgeven. Dat hebben alle vaders. In verschillende soorten bewoordingen daar komt het op neer. Ik weet nu ineens, dankzij... ja, dankzij dat ik daarachter ben gekomen... Uh, uh, uh, nogal wat uh, details waardoor ze levend is geworden. Als je het zo ja. mag zeggen. Ja. En ik vind dat, uh, in, althans haar nageslacht, dat ook moet weten. En ik vind nu, na vandaag, dat het ook uh, goed is... dat, uh, dat dit verhaal... Uh, ja, dat het niet uh, binnen blijft. Uh, uh, en niet omdat ik het ben, maar omdat, omdat zij het zijn. En uh, ik vind ook dat ik het ook nu vandaag verteld heb, dat ik niet nou meteen uh, ook uh, overal... het weer opnieuw hoef te gaan vertellen. <laughs> dat zal ik niet doen. Nee. Het is gedaan. Ja. En het is gedocumenteerd. Ja. En het is... Uh, kijk, de geschiedenis, zoals Liebeskind zei... geschiedenis is uh, niet iets van vroeger. Geschiedenis is, wordt op dit moment weer gemaakt. En de geschiedenis is de poort naar de toekomst. Je kunt niet zonder... Uh, de echo van het verleden, je kunt niet zonder... Uh, dus, uh, andere ander, ander associatie... We zijn vanmorgen voor de verjaardag van Floris... Zijn we in het Rijksmuseum geweest, Amsterdam, 17e eeuw. Uh, vooral Amsterdam, Haarlem ook. Maar. En die kinderen die wonen in Amsterdam. En je ziet dus, dat is, dit is dus waar jullie wonen. Maar dan 300 jaar later. Hmm. Dat, dat, dat geeft een ander, een, een ander besef van waar je bent. Ja. Die kinderen hebben het al even eerder gezien... maar je wordt er dus nu weer een keer mee geconfronteerd. Met uh, het portret van Jan Six, wat daar wat hangt bijvoorbeeld. Met de verhaal rond de schilderijen van Rembrandt. En dat en is soort, en de, de beweging van de tijd waar je in staat. en Dat, je, dat het doorgaat. Hier. De beweging van de tijd is, is je... je nou ja, je bent niet uh, uit een planeet uh, hier gedropt. Je bent van onderaf natuurlijk. Is, uh, ja. uh, kijk, ik geloof helemaal niet in reïncarnatie. Re maar uh, soms coquetteer ik daar wel eens mee. Ik denk van, oh, dit is, oh, dat zou mijn vader wel kunnen zijn. Zeg. Dat is een ontzettend leuke uh, man. Of, zo. Dus dit, dit, dit, dit, of, of dit is... Uh, of, of, nou ja, goed. Uh, dat, dat dingen doorgaan. Dat ja. dingen doorgaan, ja, het gaat door, ja, het gaat door. Nou ja, en dat, en dat begrijp je dus. Ik bedoel, als ik 76 ben en ik ben nog uh, in staat om te denken... en te onthouden en te praten... En, uh, maar ik weet ook dat dat over vier jaar, drie jaar, over vijf jaar... misschien overmorgen heel anders zal zijn... dan moet je, als je wil dat het doorgaat, dan moet je maatregelen nemen... Dat, het niet, uh, dat je niet op dat sterfbed ligt van ik heb nog zoveel niet gezegd. Dat moet wel gedaan zijn. En dat mag, wat mij betreft, nog 15 jaar duren. Maar ja, dat, dat, ho dat, ho dat, ho dat hoop ik in ieder geval van harte. Dat hart, weet he? je niet. Um, dit en verhaal... dan is 15 jaar nog maar weinig eigenlijk. Ja. <lacht> ja. <lacht> 91, maar we gaan niet rekenen of calculeren. Um. Um, dit verhaal, Bram van de Vlucht, heb je nu neergelegd. En dat kunnen mensen natuurlijk ook gewoon podcasten. Podcast, dus zoals het heet. Dus ze kunnen het downloaden, thuis ja. opvragen. Dus dan, dan ligt het er misschien ook wel een beetje als een document. Dat wil ik maar zeggen, dat kan via de website van Kazeluna natuurlijk. Kijk, nu gaat het over het vertel, de daad van het vertellen, van het doorgeven. Dat is iets zinvols. De um, vraag die ik helemaal niet gesteld heb. Uh, in die confrontatie met die, dat verschrikkelijke trauma. dat persoonlijk is, maar ook nog eens bovenpersoonlijk. Kom je daar ooit mee op een bepaalde manier in het reinen? Is er iets van. Begrip, hoe heeft dat hè, op dat niveau gewerkt? Van wat er gebeurd is, in godsnaam. Wat er in godsnaam gebeurd is. Want je moet ook gewoon verder leven. Je hebt kinderen opgevoed. Je hebt uh, een vak uitgeoefend. Geweldig. Dus, dus hoe verhoudt zich dat leven dat je dan leidt... tot dat grote zwarte gat... Zijn er getuigenissen van schrijvers, van mensen die je daarbij geholpen hebben... Ik, ik grijp graag en vaak naar het werk van Primo Levi. Of Robert Antelm. Um, van mensen die het... Nou, dus, uh, nee, dit is, dit is uh, deze... deze uh, zoals het, uh, iemand zei, administratieve massamoord. Dat is zo onbegrijpelijk. En... Uh, het, het is absoluut waar dat er nog steeds iedere dag uh, ergens op de wereld uh, gemoord wordt ja. om reden van, uh, van, van, van, van anders, nou ja, Toetus en Hoetsies. Uh, Hoeto's en Toetsies, sorry, en, en andere mensen die elkaar uh, niet, niet verdragen. En genocide en pogroms en van alles. En het is. Het is, het is het, het, het, maar laat ons nou dat idee Dat dit, wat toen gebeurd is. omdat we dat een beetje kunnen concretiseren. dat dat nog nooit eerder. op die manier is gebeurd. Uh, ik weet wel, Stalin heeft ook miljoenen mensen vermoord. Uh, China, ik bedoel. Of maar dit is, dit is. zo onbegrijpelijk. En voor mij, voor ons, is het zo concreet. dat er mensen zijn die. joods zijn en verder niet meer vliegend kwaad doen dan andere mensen... katholieken of protestanten of, of, of moslims. Maar mensen die jood zijn en gewoon uh, in de maatschappij lopen... van de ene dag op de andere uh, als een... ja, vernederd worden. Want dat is dus wat, wat er gebeurd is. Ze worden niet alleen gearresteerd, ze worden heel snel ontmenselijkt, uh, zodat het ook eigenlijk uh, voor uh, Duitsers, ook du Nazis, dan niet zo erg is om ze dood te maken, want het is al niet zoveel meer. Ik bedoel, dat, dat, dat is dus ook Je hey, werd, dus, werd dus echt tot niets gedegradeerd, terwijl je gewoon ja, een mevrouw was met een verleden en een, en een man en een kind en kinderen en zo. Dat is zo onvoorstelbaar. Ja, maar dat bedoel ik. Dat kan je, je, en dat, begrijpen kan niet, toch? Begrijpen kan helemaal niet. Dus, dus ik, het, het, ik, maar die hersens willen er wel. Ik heb, ik heb heel vaak proberen te begrijpen hoe. Uh, hoe, hoe soldaten. Uh, uh, ja, omgevormd werden. om kampbul te zijn. Want dat, zo zijn ze niet geboren. Wat, wat, er, wat voor ratificatie. rationalisering moet je hebben. om op die manier om te gaan met andere mensen om. Uh, dus uit de beroemde scène uit, uit Schindlers List... waar die kampcommandant op zijn balkon staat... en dan denk ik, ah, pang schiet er eens eentje dook, ja. zeg. Het en gaat, juist. Ja. En daarna gaat hij met zijn hond verder ja. Ja. spelen. Uh, of Schubert naar Schubert luisteren, hè, soms. Of naar Schubert luisteren, ja. Wat, wat is er met mensen gebeurd dat dat kan? Dat, je, dat mensen niet zeggen van, ja, maar dit, dit doe ik dus echt niet meer. Ja, de zijn gewone kinderen, en die zijn in Duitsland opgegroeid... en in het leger gegaan, en die zijn... Wat, wat maakt het? Het is niet eens haat tegen Joden. Het is gewoon van, ubermensch en untermensch. Uh, wij, ik... Nou ja, dat is, dat is uh, niet te begrijpen. Uh, en toch zijn er mensen, soldaten, die dat... Uh, willens en wetens hebben gedaan, met ook een zekere wellust... en misschien ook zonder wellust. En, en, en, uh... Ja, en zeggen van, zo, we hebben er weer eens 3000. De schoorsteen rookt weer. Ik, ik, kan, dat, ik, kan, dat niet, uh, ik kan dat niet begrijpen. En je kunt dat ook... Je krijgt er ook geen antwoord op als je, als je nee. door Birkenau loopt... en die uh, ingestorte gaskamers en crematoria ziet. En, uh, je krijgt daar geen antwoord op... Uh, uh, je kunt je ook niet voorstellen hoe jouw familie daar gelopen heeft of gedaan heeft. Het, Heb je dat het wel zijn, Is dat dan toch? Probeer je dan toch. Ja, je probeert van, met ja, je verbeelding dat, zo ver ja. mogelijk. Want, nee, want als je ja, dus niet begrijpen. Je kunt je er niets bij voorstellen. Je kunt je er niets bij voorstellen. Maar, je kunt, je weet, een soort van, van meegaan. meegaan. Zo ver mogelijk meegaan. Als je dus niet. Nou ja, het dat kunt is, begrijpen als systeem of als verschrikkelijk, wat, dat. Nee, maar dat is verschrikkelijk. Je gaat met z'n allen ga je een gaskamer ja. in, daar in, ja. in Auschwitz 1, Want dat hoort bij de excursie. En, en Door deze gaten werd het, cyclo, het cyclon naar beneden. Gegooid en, en, en, en hier waren ze dus met z'n allen... Uh, nou ja, dat kan niet. Je, je, je weet het niet. je weet ook helemaal niet hoe dat is. Nee. Je, je, ik, ik heb onlangs weer verhalen gehoord van een mevrouw... die als verpleegster uh, gevraagd werd om mengelen te helpen... bij zijn experimenten, want zij was verpleegster. Had ze dat niet moeten doen? Nou, nou, ze heeft wel Auschwitz overleefd. Ik neem haar dat niet kwalijk. We hebben laatst uh, gezien in de documentaire over Lou de Jong en zijn broer Sally. Dat die als arts ook voor diezelfde, hetzelfde dilemma heeft gestaan. Ik neem dat die man niet kwalijk, hij heeft het niet overleefd. Maar hij heeft wel. Uh... Ja, wat, wat moet je zeggen van. Sodermieter de... opschieten met dood? Ik, je kunt je er helemaal niks bij voorstellen. Je, je kunt. Je kunt je niet voorstellen hoe. Duitse soldaten, als er een trein in Sobibor aankomt... Euh, euh, nou ja, in, in, met volle verstand zeggen van... gaat u daar in de rij staan, dan krijgt u daar een douche... dan moet u even uitkleden, gaat u daar naar de douche... en dan krijgt u straks... De... Ja. en dan weten dat die mensen op dat moment daar vergast worden... en dezelfde dag nog verbrand. En dat moet uh, zo gaan, want volgende week komt er weer zo'n trein... met uh, 3000 mensen uit Westerbork. Uh... Maar het zijn dan ook die joden die daar dan aankomen, dat weet ik, zo weet ik niet, want die mensen kwamen eigenlijk fris uit Westerbork, zal ik maar zeggen. Maar ze, nou ja, die zagen er nog menselijk uit. Maar eh, met mensen die al heel erg, heel erg ontmenselijkt en, en, en, en uitgemergeld en naar waren in Auschwitz, denken denk van nou ja, ze kunnen ook net zo goed dood. Dat, dat, dat, zo moet het dan wel gegaan zijn, anders dan houden die Duitsers het ook niet vol. Je zit nou uit. Thank mm -hmm. you. Bye. En dat is dan weer wel Mozart, maar dat heeft u ongetwijfeld zelf ook wel uh, meegekregen. Uh, vandaag de verjaardag van Mozart. Ik geloof dat het de geboortedag is. Dat heb ik niet eens echt meer gecheckt, maar dat dacht ik wel. Het is toch hetzelfde? Bij Mozart. Je viert je verjaardag toch op je geboortedag? of is, ben ik nee, maar het kan ook zijn sterfdag zijn. Nee, de sterfdag van Mozart is op 5 december. Ach. Merkwaardig, maar daar heb ik ook iets mee. Is dat zo, ja. En mijn eerste zoon is geboren op 6 december. Oh. Ja, Ik liep hier trouwens over de burelen bij de NOS. En dan zag ik een geboortekaartje dat uh, over Bram ging op 5 december geboren. Heerlijk? Uh, ja. Als je terugloopt zal ik het je laten zien. Nou, zeg. Maar dat zijn, de, dat zijn de details. Ik dat weet niet van wie dat... Details waar ik maar niet op in zou nee, <laughs> um, um, Dit was Elvis Emmy Verheij. Ach, wat leuk, Emmy eh, van Heijden. Veel concert met, ja. uh, volgens mij, concertgebouw Chamber Orchestra. Dus leden van het concertgebouw die zich dan nog nodig is in een soort kamermuziekensemble. Heel mooi. Daar ben je ook mee vertrouwd met Emmy van Heijden. Nou, Emmy heeft uh, een, een paar keer les gegeven aan mijn dochter Hester. Oh. En uh, Hester heeft ook in haar ensemble een keer meegespeeld. En uh, ja, nou ja, kennen, kennen. Ik, uh, ik, ik, ik, ik heb er wel eens gesproken en ik bewonder haar zeer. Ja. Een hele mooie Nederlandse violist natuurlijk. Ja. Over de Mozart, is dat, is dat een componist die je uh, goed ligt? Jou als muzikus, want dat ben je ook in wezen. Of is, heb ja. je voorkeur voor, voor, voor, voor iemand als Van ja hoor, Ja hoor, dat, dat, dat, maar dat, dat wisselt ook. Maar uh, ik heb soms een hele uh, traditionele uh, keuze. Ik zeg van, wat heeft die Beethoven toch een ongelooflijke, rijke muziek gemaakt. Wat is dat, wat je ook van... Hem, wat prachtige orchestraties. ongelooflijk dat dat kan. Nou, dan heb je Mozart Of je denkt van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat die man op zijn 35 35ste. toen hij dood ging, dat allemaal, allemaal gemaakt ja. heeft. En, en het is, wat, wat, wat, ik, wat je net liet horen, dat dat dat, dat, strijkkwartet, ja. dat is niet uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat is zo dramatisch dat ik tegen je zei van, het lijkt wel Beethoven. Goed, nou, ik vind uh, Johannes Brahms een van de en ik, en ik word ook heel erg uh, geroerd door een aantal dingen van Shostakovich. Zijn strijkkwartetten vind ik ongelooflijk mooi. Ja. En die kreten zijn dat, hè? Ja. Van die ja. Nou van. ja, dan, dan is er bijvoorbeeld... Ja, precies. Het strijkkwartet van Ravel, zo moet zeggen. Mm. Uh, uh, uh, de vioolsonaten van Poulenc. Dat zijn van die, van, die, van die momenten. Ja. Ja. Ja, die dingen. Zullen um, Bram van der Vlucht ook nog even actueel, ik wil niet meteen politiek maken, uh, politiek zeggen maken. Um, nu je, het, vertaal, het verhaal van jouw familie, van je gezin, van je moeder en je grootmoeder en oud verteld hebt. We leven in een tijd waar soms wel eens um, vergelijkingen gemaakt worden met de jaren dertig. Ja... Nou, maar niet, vind je, vind je hoe, staat, hoe je daarin staat, hoe, hoe, hoe, hoe dat in jouw zenuwen werkt. Onvergelijkbaar. En dat, dat, dat vind ik ook helemaal niet. Ik, ik, ik, ik denk dat je refereert aan zo'n aan opmerking van Job Cohen. Die zei van, uh, het uitsluiten wat mijn moeder in 1939 heeft meegemaakt... dat, dat is gebeurt dus nu met, met, met sommige groepen in de samenleving. En dan noemt hij ze niet, maar dat gaat over sommige moslimgroepen. En zo Dat vind ik volstrekt begrijpelijk, maar niet terecht en ook... Niet, niet goed. En ook niet op het moment dat ook tussen van, van sommige Moslimjongeren, sommige moslimjongeren die ook heel erg uh, uh, uh, tegen, tegen Joden te keer gaan. Dat Joden niet met duidelijk herkenbare als Jood over straat zou kunnen. Want dat, dus, dat, dat, dat, die, die rivaliteit is, is. Nou, je noemt dat geen rivaliteit. Ik, ik, ik vind het heel erg naar. Ik vind er uh, op ging enkele manier gerechtvaardigd is om uh, dat te vergelijken... met die uh, administratieve massamoord. En, hmm. uh, um, ik, ik begrijp dat wel, maar ja. Maar ja als je het... zegt, van dit, dit gebeurt, is dat, dat, dat joden worden lastiggevallen in Amsterdam... als de herkenbare, als jood bijlopen. Waarop Bolkestein zegt, van dan zouden ze maar beter kunnen emigreren. Jongens, nee. Ik vind het ook niet... Uh, ik vind het geen pas geven. Ik, uh, ik, ik vind het ook heel, heel erg moeilijk, heel erg vervelend. Ik vind mensen hebben in zich, dat ontken ik niet, en dat is misschien heel gevaarlijk dus zeg, om, om te discrimineren. Om je, je eigen club en ook daar grappen over te maken. Maar om juist grappen te maken over de anderen. Daar uh, ten koste van. Uh, maar uh, ja. Ik vind altijd: Joden mogen, Alleen maar Joden mogen Joden grappen maken. <lacht> uh, maar uh, wij mogen wel Belgen grappen maken. Belgen mogen hon, hon, uh, Nederlandse grappen maken. Ik vind het. Uh, maar dat, dat, dat, dat raakt de essentie niet. Ik vind dat er heel veel narigheid is in. Uh, in, in, in, in, in rivaliteit tussen, tussen groeperingen in hetzelfde land. En. Uh, ja, ik, ik heb ik eigenlijk. Uh, ik, ik, ik, nou, ik, ik wil er eigenlijk geen bijdrage aan leveren. Hm. Eigenlijk niet. Ik, ik, wil, ik, wil, ik wil graag mijn verhaal vertellen over, over de oorlog. En ik wil herhalen wat ik Sunny Herman zo vaak heb horen zeggen. Van vergeten zijn zij niet. En ze zullen nooit vergeten worden. En dat, is, uh, dat is, uh, heeft met die voices van uh, Liebe, Liebeskind te maken. Heeft ermee te maken dat... Uh, veel meer mensen dat gevoel hebben van dat, dat ze moeten, moeten herinneren, documenteren. Jeroen Kabé heeft over zijn grootvader uh, een tentoonstelling gemaakt. Uh, de, de, de Abraham Reis, zijn grootvader. Ik weet niet hoe het, het heet, het leven of de, de weet ik veel van Abraham Reis. Uh, meer mensen doen dat. Uh, het is belangrijk... Mm. Belangrijk. En, en, en de presser en, zei het, van, uh, als je ze doodzwijgt, dan sterven ze twee keer. Ja. En dat, is, uh, dat verdienen ze niet. Uiteindelijk bleek, hey, jou, jouw moeder was Joods, je vader niet. Ja. Je bent dan Joods? Ja, zo heet dat, ja. Bet, Betekent dat eigenlijk ook dan... In, in culturele termen iets voor jou? Nou, nee, niet in culturele termen. Of... religieuze überhaupt niet, maar culturele termen... Uh, vind ik het soms prettig om te zeggen van... Ja, daar hoor ik graag bij. Hm. En uh, ja, dat noem ik een beetje koketeren. Thuis noemen we het wel eens jodelen. En uh, ja, dat vind, ik, dat, dat, dat, dat vind ik prettig. Daar voel ik, ja. voel ik me vertrouwd mee. En, dat, en dan, ja, dat is... Uh... En uitzicht dat ook in die kleine rituelen waar je het net ook over had? Of is het alleen maar... Nee, het soort... uitzicht niet in die kleine rituelen. Nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Want we hebben nee, het natuurlijk nee, eigenlijk nee, voortdurend over nee. herinnering. Nou, als iets belangrijk is voor de Joodse cultuur, dan is het herinneren. Ja, herinneren. Namen noemen. Ja, Namen noemen. ja. Joodse graven mogen nooit worden geruimd. Maar dat is ook weer, dat is religieus weer, ook heel ja. erg. En dat, daar nee, heb je helemaal niks te bieden van. Daar heb ik niet speciaal wat mee. Nee. Nee, nee ik heb ook, het is, het is meer een, een, een, een gevoel dat ik, maar dan behal, dan dat ik ze zeggen van, uh, kijk mij is lekker een jood wezen. Het is. Het uh, uh, is raar. Ja, dus, uh, het is misschien ook uh, omdat ik uh, mijn moeder uh, wil eren en uh, haar familie. Achter het leven is van zoveel onduidelijke en, en, en toevalligheden en niet-toevalligheden. Mijn grootmoeder, die dus in Sobibor vermoord is met haar twee zusjes... die had uh, uh, nog een paar zusjes en broers. En uh, een van die broers is in Amerika... Uh, 99 geworden. En haar jongste zusje is 102 geworden. In Amerika ook. En die hebben dat dus een soort van goed gemaakt. Want mijn grootmoeder was 63 toen ze vermoord ja. werd. En, en haar zusjes 64 en 61. Ja. Dus dan, dan, dan. moet iets. Ja, zoiets. Dat moet dan of zo, kennelijk. Mijn moeder was 37. Hè? Dat is uh, ook niet. Uh, ja. Daar ben je ook niet vrolijk van. Wat moet ik je zeggen daarover? Nee, nee, misschien wel niks meer. Nee. Misschien komen, misschien komen wij we gewoon het, wel aan het einde van het verhaal. Het moet niet vergeten worden. En het moet niet verteld worden om, om nazi's te haten. Het moet verteld worden omdat die mensen uh, niet eens een graf hebben. Ja. Wat wij altijd doen na de Auschwitz-herdenking op zondag, de aanstaande zondag weer, dan zijn we het Wertheimpark geweest. En dan lopen we altijd even naar de Hollandse Schouwburg. De Joodse Schouwburg, daar. Uh, hoort, het, uh, hoort het die straat daar? En, uh, en dan gaan we de namen nog maar weer eens bekijken. Want die, alle familienamen die staan er op de, man, op de wand. En dan zien we ze weer eens. Wil je, wil je dan, Bram van de Vlucht, tot slot de namen noemen van de vrouwen... waar wij het over gehad hebben? Ja, wat goed van je zeg. Mijn moeder Ellen Stokvis, 1906-1944. Haar moeder Deborah Stokvis-Varpstein, 1881-1943, 1-4 juni. En haar zusjes Felicia Varpstein en Gusta Varpstein, ook 3 juni 1943 in Sobibor. Mag ik je danken? Lex Bolmeijer in gesprek met acteur Bram van der Vlucht. In deze Casa Luna zomereditie kon u luisteren naar een bewerking van dat gesprek. dat oorspronkelijk gevoerd werd op 27 januari van dit jaar. Morgen is uw gastheer Henk Jurk Oosterhof en hij presenteert dan een gesprek dat Klaas Drupsteen afgelopen seizoen voerde met fotograaf Sarah Wong. Zeven jaar lang volgde en fotografeerde zij kinderen die in een verkeerd lichaam geboren zijn. Morgen in de zomereditie van Casa Luna. Voor nu een uh, goede nacht. Blijft u wakker? Dan veel genoegen bij nog steeds wakker Nederland hier op Radio 1. Tot een andere keer.